Voor spoedige start. Kees groot met het NOS Journaal. De regeringspartij ANC. Naar verwachting wordt morgen bepaald wie president Zuma opvolgt als partijleider. De nieuwe leider zal na de parlementsverkiezingen van 2019 vrijwel zeker de nieuwe president worden. De twee grootste kanshebbers zijn vicepresident Cyril Ramaphosa en Nakosama Zuma, de ex-vrouw van de huidige president. Onder haar zal er na verwachting weinig veranderen in Zuid-Afrika, terwijl Ramaphosa het land wil hervormen en de strijd wil aangaan met de corruptie. In Tel Aviv hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen corruptie in de regering. De woede van de demonstranten richt zich met name tegen een wetsvoorstel... waardoor de uitkomsten van een corruptieonderzoek tegen premier Netanyahu niet openbaar gemaakt zouden worden. De betogers noemen de wet een schaamteloze poging om Netanyahu te beschermen. De Nederlandse estafetteploeg heeft bij de EK Korte baanzwemmen in Kopenhagen... de 4x50 meter vrije slag voor gemengde teams gewonnen in een nieuw wereldrecord. Niels Korstanje, Keile Stolk... Femke Heemskerk en Ranomi Jojo zommen 1800ste sneller dan de Amerikanen drie jaar geleden. Voor Jojo is het al de vijfde titel van de EK in Kopenhagen. Femke Heemskerk won eerder vandaag zilver op de 200 meter vrije slag. Maaike de Waard legde op de 50 meter rugslag beslag op de bronzen medaille. Koploper PSV heeft zich hersteld van het puntenverlies van de afgelopen week. Thuis werd Adel Den Haag met 3-0 verslagen. Herenveen won thuis met 1-0 van Nak Breda en Pek Zwolle wist in Tilburg een 2-0 achterstand tegen Willem II om te buigen in een 3-2 overwinning. Sai Mak maakte twee treffers voor de Zwollenaren. FC Twente en Vitesse hielden elkaar in Enschede in evenwicht, het werd 1-1. En in Kerkrade won VVV Venlo de Limburgse derby tegen Rode JC door een doelpunt van Leemans met 1-0. Het weer, vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Het kan hier en daar glad zijn, morgen eerst droog met geregeld zon. Later gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten valt mogelijk sneeuw tot de graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met nu. nu de nacht. Ja, Just a friend.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 It is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 Kerstjes. Hoor je op DFM. DFM. Oeh. Ja. Yeah. Ah ja. Yeah. Hoe. Sexy als ik dans.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 Sexy als ik dans, steek oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik, ik, dan, ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar, ik voel sexy als ik dans, gooi ja dan swingen je zo lekker dat het ik steek ik mijn ga mijn voeten zo ik voel dans, gooi ja dan swingen zo lekker dat het gaan